De gemeente verzocht met eer te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilige, dierbare en ons alleen ter zaligheid leidend woord, Wat u opgetekend vindt in het boek der Psalmen en daarvan Psalm 65. Maar lezen we vooraf de heilige wet des heren die u opgetekend vindt in Exodus 20 en Deuteronomium 5. God sprak al deze woorden...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 want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eidelijk gebruikt. vierde gebod Gedenk een Sabbatdag dat gij dien heilen. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag, de Sabbat des Heeren, Uw gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is.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 Een psalm van David een lied voor de opperzangmeester. De lofzang is in stilheid tot u, o God. In Sion, en u zal de gelofte betaald worden. Gij hoort het gebed tot u zal alle vlees komen. Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar onze overtredingen die verzoent gij. Welhelk zalig is hij die gij verkiest en doet naderen dat hij woont in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis, met het heilige van uw paleis. Vreselijke dingen zult gij ons in gerechtigheid worden, o God onze heils. O vertrouwen alle einden der aarde en der vergelegenen aan de zee, die de bergen vastzet door zijn kracht, omhors zijnde met macht, die het bruisen der zee stilt, het bruisen haar golven en het rumoer der volkeren. En die op de einden wonen, vrezen voor uw tekenen. Hij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen. Hij bezoekt het land, en hebbende het beheer gemaakt, bereikt gij het grotelijks. De rivier Gods is vol water. Wanneer hij het al zo bereid hebt, maakt hij hun liederkoren gereed. Hij maakt zijn opgeploegde aarde dronken, hij doet ze dalen in zijn voren. Hij maakt het week door de droppelen, gij zegent zijn uitspruitsel. Hij kroonde het jaar uw goedheid en uw voetstappen druipen van vettigheid. Zij bedruipen de weiden der woestijn, de heuvelen zijn aangehort met verheuging, de velden zijn bekleed met kudden en de dalen zijn bedekt met koren. Zij juichen, ook zingen zij tot zover. Laat ons trachten om het aangezicht ascherend te zoeken. O getrouwe, volzalig, aanbiddenswaardig en heilig verbond, God in de hemel. Wel u in de toenadering tot uw troon, de misbare invloed van de geest als verleen. Want zonder die geest is het onmogelijk tot u te naderen. U hebt tot uw discipelen gezegd, die uw tegenwoordigheid genoten, zonder mij kunt gij niets doen. En zou dat dan van ons ook niet gelden? Zouden we dan zonder u tot u kunnen naderen? Dat is onmogelijk. Maar u heeft de psalmist getuigd, gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. En wat is nu vlees? Vlees waarvan gezegd wordt in de navolgende tekst, ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Maar onze overtredingen die verzoend gij, dat is het onuitsprekelijke wonder dat vlees tot u kan naderen. Wat schuldig is, wat zondig is, wat goddeloos is, o kan alleen in de Heere Jezus Christus. Gij zijt, Heer, met uw volk nu tevreden, Jacob's gevangenen maakt gij ook vrij en vergeeft als volks boosheid voorleden. Zijn zonden uit genade bedekt gij. O, dan is het nog mogelijk dat zondig vlees kan naderen aan een troon der genade, dat het ons gegeven mogen worden om elkanders noden te mogen gevoelen, om elkanders lasten te mogen dragen om elkanders begeerten en verzoeken te mogen neerleggen aan een troon der genade aan de voeten des Heeren, of het u behagen mag in gunst en in liefde en genade op ons van boven neer te zien, dat we in Jezus Christus dan met onze noden mogen komen aan uw voeten, aan de troon Gods, en iets mogen leren kennen van die verzoening des Vaders in de Zoon, de vader beledigd zijnde door onze schulden en zonden, evenwel hebt gij uw eigen lieve zoon gegeven. Gij hebt maar één een, een zoon, gij hebt daarmee alles gegeven. En gij hebt u zelf ook willen geven aan biddelijke zonen gods, om de losprijs te betalen, om het offer aan te brengen, om de voldoening op te brengen en, nu zou het nog onmogelijk zijn dat we daar deelgenoten van konden worden. Was het niet dat gij ook uw geest gegeven hebt in uw kerk opdat die geest het zal uitwerken in zondaarsharten en dat die geest zal komen om te overtuigen van zonde en van gerechtigheid, en van oordeel, opdat we in onze schuld geplaatst mogen worden, en aan uw voeten mogen komen, en vervuld mogen worden met die droefheid naar u, de levendige God, die in onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, en ons godsgemis geplaatst te mogen worden, in de diepte van vernedering, met schaamte en berouw terugkeren, naar de levendige God, die God tegen wie we gezondigd hebben, die God tegen wie we overtreden hebben, maar dat we met de tollenaars bede mogen komen aan een troon, o God, wees mij arme zoon daar genadigd, en als die keuze nu in het hart en in de ziel gevallen is. Naar u en u te beminnen. En al wat van u is. Uw naam, uw zaak en uw dag en uw leer en uw eer en uw waarheid. En u een Christus. Als die keuze in het hart gevallen is. Is toch uw werk doorgaans om dat werk te gaan beproeven. Die beproeving van hetgeen wat gij bij aanvang gewerkt hebt. Och, als het in ons midden plaatsvindt. Dan mocht het u behagen om daarin oefening en lering en besturing te geven. Dat er tijden komen dat wij mij moeten uitroepen. Ongerechtige dingen hebben opnieuw de overhand over mij. De Doodgewaande zonden die de kop opsteken. Zodat ze de ziel bij kans bij radeloosheid brengen. ja, schier tot de wanghoop, wat moet er toch van mij terecht. Ik weet het niet meer. Ik word steeds ouder en ouder en ik ben verloren, ben onbekeerd, ben zonder God in de wereld. Ik ben ten einde raad. O God, wees mij genadig. Dat mocht u zelf nog eens willen werken en daar ook een doorbraak in willen geven. Dat de boeien verbroken mogen worden en dat de banden mogen breken... En eh, dat u de geest als gebed wilt schenken. Omdat we in zulke tijden ons hart als het ware dichtgeknepen wordt. Dat we niet meer kunnen bidden. En tijden dat we niet meer willen bidden. Maar dat u zelf de onmisbare werking van de geest wilt schenken. In het hart en in de ziel. Omdat er weer een binding mag komen aan de troon Bij dagen en bij nachten. En een worsteling om met u verzoend te mogen worden. Dat mocht u genadig willen werken. Is het in ons leven gebeurd? Heb gij u zelf willen openbaren, o schoonsten aller mensen, kinderen? Dan mocht u dat nog eens bij vernieuwing willen doen: e, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. O, dat is de stem, eens liefste, heeft de bruid getuigd: ziet hem, hij komt. O, dat u mogen verwachten, omdat gij ge een getrouw God zijt, een waarmaker van uw woord. We kunnen door ongeloof wel geboeid worden, dat het een slot bij de poort des hemels, dat die voor ons gesloten zal blijven, en dat het ons zal worden toegeroepen. Ge hebt u zelf toch eigenlijk bedrogen, voor eeuwig bedrogen, dat is voor eeuwig verloren. Maar evenwel als het geloof weer mag doorbreken. Wat zijn houvast vindt in een getrouw verbondsgod En als die dierbare grondslag der zaligheid opnieuw ontsloten mag worden. O, oh, dat ligt vast in een eedswerend verbond, God. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar het mijns vrede zal niet wijken en wankelen in daar eeuwigheid. Ik beloof het. Ik zweer het, grotere zekerheid is er niet te bedenken. Al zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. O, dat onuitsprekelijke voorrecht voor goddeloze overtreders. Die grondslag in de vastheid van het eeuwig verbond mocht u bij vernieuwing weer willen ontsluiten, verklaren en openbaren. Gedenk ons ook in onze uitwendige noden. Ieder heeft zo zijn eigen pak te dragen in dit moeite- en smartvolle leven. En dat kan al heel jong beginnen. O, u mocht dan in iedereen in het zijn willen sterken ondersteunen. Wil een man zijn voor de weduwen. Wil een vertrooster zijn voor weduwenaren. Voor bedroefden en beproefden. Een ondersteuner voor wezen en wil gedenken aan de zieken, de oude mensen met hun afhankelijke zoon, dat ze de ene dag niet weten door te komen en de nachthals niet weten door te komen. En de pijn gevoeld wordt, oh grote heelmeester, zou u nog balsem in die wonden willen gieten, omdat we toch van u zouden mogen verwachten. Of als mensenkant onmogelijk is, dan zou gij het kunnen doen. Ach, dat u ze wilde gedenken te samen. Ook die moeder, die in zwakheid op het bed neerlegt, zo lang. Ach, u mocht ze moed en kracht willen geven. Want als een kruis of een ziekte lang gaat duren, dan verliezen we op den duur onze moed. En moed verloren is al verloren, is het algemene spreekwoord, maar er is zoveel van werkelijkheid zit erin. We zijn elke dag afhankelijk van levensmoed en levenslust en levenskracht. En als het ons ontbreekt, worden we dikwijls niet meer begrepen en dat verzwaart het kruis ook nog. Maar u mocht dan willen sterken ondersteunen, ook anderen met een stille kruis, een stil verdriet, stille smart. Wil sterken, wil ondersteunen en geven om maar bij uw schuiling te mogen zoeken. Dat er honing aan de roede mag zijn en dat we een slaand God mogen leren eh, lief krijgen. En dat we een verbergend God mogen leren achteraan kleven. En dat we een vertorrende God te voet zouden mogen vallen. En dat er toch een betrekking op het hart mag liggen. En dat er toch een uitgang naar ziel mag liggen. Och, of het u behagen mocht uw vriendelijk aangezicht nog eens te doen lichten. Zo dragen we dan elkaar aan u op. Iedereen het zijne. Gedenk ook al uw knechten. Die geroepen worden voor te gaan in ziekte, in zwakte, en ieder... Heeft zijn eigen lasten en moeite. Waar dat ze ook zich bevinden. Welk kerk of welk verband. U mocht ze sterken ondersteunen. Getrouw maken. De bazuin aan de mond. Om het woord te recht te mogen snijden. In waarheid op rechtheid. Door de kracht van de heilige geest. Gewapend aan de rechterzijde. En aan de linkerzijde. Door eer en oneer. Door kwaadgerucht en goedgerucht. <coughs> om te mogen zijn... Bouwers van het nieuwe Jeruzalem en afbrekers van het Rijk van de Duivel, opdat onder de jeugd en jonge mensen nog eens nieuw geestelijk leven geopenbaard mag worden. Het is zo donker geworden en van de levende kerk gaat er toch zo weinig van uit. In zulke diepe slaap gezonken, wat zo weinig tot jaloersheid verwekt onder het jeugdige slag. Och wil nog eens een heilige sieraad leggen op uw kerk, opdat ze in en de blijdschap des geloofs omgord mogen worden. Want de blijdschap des zullen zal Uw sterkte zijn. En is nuttig voor de ziel, en is vruchtbaar voor de naaste. En is tot stichting van de medemens. Zo mocht het U dan behagen ons samen te gedenken. naar de grootheid Uw genade en barmhartigheid. Uzelf te verheerlijken in ons midden, in de gemeenten, in de kerken, over de gehele wijde wereld. Dat het woord en het zaad van het woord wat gestrooid wordt, ingang mag vinden. En dat het eens vrucht mag voorbrengen, een dertig, een zestig of een honderdvoudige vrucht. Tot de heerlijkheid van uw naam, tot de uitbreiding van uw koninkrijk. In de verzoening van al onze schuld en zonden, om Jezus wil. Amen. zingen van Psalm 63, het derde en het vierde vers. Daar zal ik zingen u weer klaar, zolang als ik ben in dit leven. U met handen hoog opgegeven, zal ik, o God, aanroepen daar. Dit zouden mijns harten vreugd wezen, en ook al mijn geneugd alleen, mocht ik met hart en mond erijn u altijd loven, Heer geprezen. 3 en 4 van Psalm 63. bij het begin of bij de voortgang op de weg des geheils noodzakelijker dan die kennis van de grootheid van onze zonde en ellende? Omdat het zo noodzakelijk is, omdat het zonder ons, wij niet tot de gemeenschap Gods gebracht worden. En omdat we zouden leren dat we zo afhankelijk zijn van de geest van God, om ons zowel het een als het ander te leren. En mijn vrienden, wat is nuttiger en wat is troostrijker dan de kennis van ellende, wanneer ze ons brengt tot die heerlijke blijdschap door het geloof in de Heer Jezus Christus? Is dan deze kennis der ellende niet noodzakelijk? Ja, in vierder of vijfderlei opzicht. Deze kennis van onze zonde en ellende bewaart ons voor zelfbedrog want we kunnen ons over de genade gods en de verlossing, welke in Jezus Christus is, niet verheugen. tenzij dat we van boven door de geest wederom geboren zijn. en een ware kennis gekregen hebben van onze schuld en zonde, wat ons tot boete en berouw leidt. en tot een heere brengt. En een tweede reden. Dat de kennis van onze zonden en ellende nodig is omdat het ons bevrijdt van die vele bekommernissen op de weg naar de eeuwige zaligheid. Omdat het ons overtuigt dat we met al ons pogen en met al ons streven en met al onze inspanning, met al onze krachten, met al ons willen, met al ons lopen, met al onze goede voornemens, met al onze wettische werken, dat we nog niets meer zijn dan wat monniken. Die op een monikachtige wijze drijven en doen en werken. En het gevolg daarvan is dat we verliezen in plaats dat we winnen. En dat we teruggaan in plaats dat we worden. Al dat monikachtige werk dat moeten wij door de kennis van onze onverbeterlijke zonde en ellende leren inzien. Opdat we uit onszelf zouden uitgeleid worden. Want, mijn vrienden, we kunnen in de bron van onze diepe ellende... ...zo veel en zo langdurig putten als dat we willen. We zouden ze willen leegscheppen. We zouden ons hart willen leegmaken van het verderven van de zonde. Maar ach, ach, wat een armoede, wat een jammerlijk werk is dit. We moeten leren dat we zo ten ene verdorven zijn... ...dat het onmogelijk is... Opdat we door onze werken ooit onze zonden zouden kunnen uitwissen. En ten derde is de kennis van onze zonden en ellende ook zo nodig. Want, mijn vrienden, zou ons dat niet in ware ootmoed brengen? Hoe meer ongerechtigheid wij in ons gewaar worden... ...hoe meer verderf onze ziel verdrukt. Wel, hoe minder vertrouwen dat we op onszelf hebben... Dan worden we losgerukt van dat vertrouwen op eigen kracht, op eigen wijsheid en op eigen gerechtigheid en op onze eigen inbeelding en op al onze eigen hoogmoed. Hoe meer we zien wie dat we zijn tegenover de Heere, hoe meer dat we onszelf leren aanklagen. En hoe meer dat we voor zijn heilig aangezicht ons vernederen en verootmoedigen. <tus> En ten vierde, die bevindelijke kennis van onze ellende leert ons nog meer. Ze leert hoe groot de genade gods is. Hoe meer wij onszelf leren kennen in onze zonde en schuld. O, hoe uitnemend wordt de genade gods. O, wat zien we kostelijke schatten van rijkdom van genade en barmhartigheid. Geheel buiten onszelf liggen? wanneer we als twaren in de overtuiging, ons gevoelen in de kaken van de dood en in de klauwen van de duivel, en wanneer we leren dat we ondodelijk onmachtig zijn om ons daaruit te verlossen, en de weg der zaligheid door hem die de duivel de kop vermorzeld heeft, wordt ons geopenbaard. Zou ons dat niet brengen tot een bevindelijke kennis van de grootheid van zijn genade? Zouden we dan hem niet verheerlijken die zulks heeft geopenbaard? Ja, eindelijk. Hoe groot onze zonde en ellende is, is noodzakelijk. Op dat niet alleen bij de aanvang, maar ook gedurig de waarde van het dierbare bloed van Jezus Christus. Wat voor ons arme zondaren is gevloeid. Dat dat gedurig meerder voor onze ziel zou bekomen. De God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, die ons heeft samengebracht aan de morgen van deze dag op deze plaats. Geef ons het heen, zowel als het ander te mogen leren kennen, opdat we hier vandaan mogen gaan. Rijkelijk getroost door de uitnemende genade en de barmhartigheid, die we mogen putten uit de bron van eeuwige goddelijke liefde en genade, die in Jezus Christus, is opgelegd en in zijn woord ja en amen is. De woorden van onze tekst kunt u vinden in psalm 65 en daarvan het vijfde vers, waar Gods woord en de tekst al dus luidt. Wel gelukzalig is hij, die gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven, wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis. Met het heilige van uw paleis. God en Vader verleen ons zijn geest. En verheerlijke zijn genade in ons. Wanneer wij naar de verklaring van de voorgelezen tekst willen luisteren. We hebben te overwegen ten eerste in welke weg een gelovige tot die blijmoedige belijdenis komt, wel is hij, dien gij verkiest, en doet naderen dat gij wonen in uw voorhoven. En ten tweede, hoe wij verzadigd worden met het goed van zijn huis, en met het heilige van zijn paleis. Ja, mijn vrienden, zo groot is de genade Gods, dat die in diep diepgevallen mens, die zondaar die zo van zijn God is afgeweken, dat God hem nog wil tegemoetkomen met het eeuwige evangelie van genade. Eens stond die mens in een staat der rechtheid in de gemeenschap met zijn God. Maar door de verleiding des duivels is hij gevallen. Verbond verbroken, het beeld Gods verloren. Door deze ene zonde kwam het oordeel... ...daar verdoemenis is over Adam... ...en allen in hem. Deze ene zonde hebben wij geërfd... ...en die kwade wortel en die vuile bron... ...ligt in ons gemoed. Het gedichtsel van zijn mensen hart... ...is van zijn jeugd af aan alleenlijk boos. Hij weet geen geestelijk goed te doen. We liggen allen zoals we hier zijn... Van natuur onder de heerschappij, van den geestelijke en den eeuwige dood en zijn kinderen des duivels. Vervreemd van het leven Gods, verduisterd in ons verstand, slaven van den Satan, haters van God en van onze naaste. En ons hart is geen bron van boosheid, van onkuisheid, van nijd, van moord en allerlei gruwelen. Zijn we niet afschuwelijk en afzichtelijk en meelaats in een geestelijke zin genomen van het hoofd tot de voet zo? En daarbij zou de mens nu zeer begeerig zijn om geholpen en verlost te worden. Daarbij komt die weinige begeerte om verlost te worden. Dat we ons veel leer nog steeds dieper in ons zonde slijk inwentelen. En wij, hoe meer ons de gelegenheid om te zondigen of aangeboden of anderzijds ontnomen wordt, des te meer hopen wij zonde op zonde. Ach ja, mijn geliefden, zo is het met ons allen gesteld. Of we nu vroom zijn of niet vroom, of we nu edel zijn of onedel, wijs en beschaafd of niet, machtig en rijk of warm. Het ergste van onze ellende ligt juist daarin dat we onze ellende en dit verderf niet recht erkennen, Maar veel meer in vijandschap ons verzetten tegen God. Zowel als tegen de mensen die ons, onze toestand aanwijzen en ontdekken. Al het mogelijke doen wij om onszelf te verontschuldigen. En dit geldt alle mensen. Nu komt God tot zulke mens. God komt met zijn woord. God komt met zijn bedreiging. Ja, God zendt ook zijn boden tot de mens. Biddende, bekeert u en leeft. Wat doen wij? We bekomen ons er niet om. Bekeert u en leeft. Het geldt meestal onze buurman. En maakt de Heere iemand onder ons levend. Ja, het raakt ons niet. Ja, het wekt wel eens de vijandschap te meer op. Wanneer de Heere begint te werken. En wanneer de Heere zelfs komt door zijn knechten zwerende. Zo ik lust heb in uw dood. Bedenk toch hetgeen wat tot uw vrede dient. Het wekt ons verzet op. Dan komt God en Hij tijd ons. En wat doen wij? Stout weg. hoe meer Hij mij slaat, des te meer zal ik mij tegen Hem verzetten. Al is de taal des monds niet, nogthans wel van het hart. Ja, dikwijls gebeurt het dat wanneer de Heer een mens door zijn geweten bestraft en hem de gruwel van zijn zonde voor ogen stelt, dat Hij antwoordt, en toch wil ik eerst nog blijven zondigen. God mag het aanzien. En hoe meer de Heer hem door allerlei wegen tot zich lokt, des te verder vlucht hij van die God vandaan. En in zijn overmoed slaat hij de Heer in het aangezicht. En al komt ook het verschrikkelijke van ons verderf door bijzondere verhouding, waarin we geplaatst zijn, niet aanstonds aan het licht, al zijn onze zonden meer verborgen. En de menigte der verborgen zonden, echter de menigte der verborgen zonden, zijn veel te groter, als ze door farisees, trots en eigen gerechtige inbeelding, nog verborgen worden gemaakt. Daarhalve wie kan de menigte van onze zonden en boosheden tellen? De diepte van ons eigen verderf, wie zal het peilen? En wanneer door arglistigheid nog bedekt wordt gemaakt. Wie zal het dan kunnen doorgronden? Genoeg geliefden van dat afschuwelijke booswicht uitgetekend. We liggen in de boze en zonder God. Begeerlijkheid haar ogen. Begeerlijkheid als vleesjes. En grootsheid als levens. En daarbij vervloekte eigen liefde zijn de drijfveren van onze handelingen. Intussen zit God op de troon zijner heiligheid. Daar zit hij, daar openbaart hij zich door zijn woord. Daarin roept hij ons toe, ik ben heilig, ik ben rechtvaardig. Om uw zonden zal ik u straffen, maar... Daar roept hij mede, doch ik ben barmhartig en ik ben genadig en ik ontferm mij over wien ik wil. Daar heeft hij de zon, daar een strijd te strijden tegen deze of gene zonde, welke strafwaardigheid voor God hij tevoren niet herkende. Daar komt God door zijn woord en ontdekt hem aan zijn zonde en aan zijn zorgelozen staat. Daar wordt zijn geweten wakker geschud. De zon daar echter doet al het mogelijke om vaster in te slapen en om die onrust die hem overvalt weg te werken. En het gebeurt wel dat hij na korte tijd dieper wegzinkt. Nogthans de onrust komt terug. Hij begint iets onbekends te gevoelen. Hij krijgt een vermoeden: wat is dit? Er komt een begeerte in hem. Er ligt in de mens een begeerte van nature tot het kwade. Nu komt Gods woord en Gods wet en zegt, Gij zult niet begeren. Maar de zonde tegen God opstaande wekt juist de begeerte des te meer op. De begeerlijkheid haar ogen wanneer het verboden wordt, wordt des te sterker. Zo ook de begeerlijkheid als vlees is en de grootheid als levens. Dat toont dat we slaven der zonden zijn. Nochtans, eenmaal, andermaal, ten derde male, daar komt Gods woord. En nu slaat het uur. Daar wordt Hij overtuigd. Hij zijt een kind als doods. Hij zijt schuldig voor God. Gij ligt verloren. Hij zit onder de wet en van God vervloekt. Daar komt de duivel en doet het zijne daartoe. Dat mogen de arme mens eens van zich proberen af te zetten. En dan nogmaals beproeven om het van zich weg te uh, duwen. Maar het laat toch wat na. Hij kan geen rust meer vinden. Waar hij ook is. Hij tracht het soms wel eens weg te drinken. Soms weg te spelen, soms weg te zingen. Maar het komt terug, laat hem nooit meer met rust. Sommigen zoeken de wijn, sommigen de kaarten, sommigen de romans, sommigen de danszalen. Sommigen het snarenspel. Maar ondanks dat alles, die onrust komt terug. Men krijgt goede voornemens. Goede voornemens om naar het woord te gaan leven. Maar de goede voornemens baten niet meer. De ijverige pogingen om vroom en heilig te leven en zichzelf te bekeren, gelukken evenmin. Hij gaat iets zoeken, maar hij kan iets niet vinden. Hij moet iets hebben, maar hij kan het niet vinden. De leegte in zijn hart wordt zo groot. Hij zoekt de leegte aan te vullen. Hij zoekt de onvoldaanheid te vervullen. Maar hij kan het niet. Hij weet het niet. Waar moet ik wezen? Alles begint hem te veroordelen. Hij zoekt zijn Bijbel, hij leest zijn Bijbel. Maar wat voor hem evangelie moest zijn, het is als een reuk des doods. Hij verstaat het niet. Hij verwondert zich dat hij niet leven Ter helle is gevaren in zijn zondig leven tegen God. De Heere komt nader en nader aan het hart. Daar wordt zijn ziel gekneusd. Daar wordt zijn hart verbrijzeld. Daar gevoelt een zondaar zich midden in de dood. En verloren door die onzichtbare goddelijke hand die hem nederdrukt. Daar begint hij zijn eigen vonnis uit te spreken. Hij veroordeelt en verdoemt zichzelf. Die rechtvaardige God tegen wie ik gezondigd heb. Die moet mij verwerpen. Hij verkeert in angst en vrees. Hij gaat afwachten wat God met hem doen zal. Och, het is met mij gedaan. Hij ligt daar voor de troon van de Heilige God. Die nu een vertorend God voor hem geworden is. Zou er genade voor mij zijn? Zou er voor een ellendige hulp en verlossing zijn? O God, wees mijn zoon daar genadig. Genade, wat genade voor mij, dat is te groot. Nu eens hoopt hij het, maar dan wordt hij weer al zwanghopig. Zalig echter hij die zichzelf mag blijven aanklagen en God recht en gerechtigheid mag toekennen. Want op Gods tijd, daar gaat als een bliksemschicht een trekking des vaders door zijn ziel en lichaam heen. Door de geest die doden levend maakt. En daar wordt hij getrokken door het geloof tot Jezus Christus. En Christus Jezus zich openbarende, daar wordt hij met hem verenigd. En ontvangt een lieflijke vrede en stille vreugde doorstromen zijn hart. Terwijl hij deze of gene woorden verneemt, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Of het bloed van Jezus Christus reinigt u van alle zonden. Ofwel, bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Nu wordt alles nieuw. O, hoe blij is hij, wat een zoete vrede heeft hij in zijn ziel. Nu wordt het woord Gods hem het duidelijk. Het wordt op een andere wijze, wordt het gepredikt naar zijn mening. Hij is nu een voorwerp van het woord. Wij dan gerechtvaardig zijn uit het geloof, hebben vrede bij God. Gods woord is nu een kostelijk kleinood. Hij wordt een metgezel van alle degenen die de Heere vrezen. Hij zingt met goede moed, Jezus laat ik nimmer varen. Dit besluit staat bij mij vast, niemand kan hem evenaren. Hij ontneemt mij elke last, hij stelt steeds mijn hart tevreden. Jezus is mijn heil alleen, Jezus is mijn heil alleen. Meestal duurt deze blijdschap niet zo lang. De jeugdige gelovige begint te verminderen in de eerste liefde. Ja, het dreigt uit te doven. De gloed van de ziel neemt af. komen er gedachten in hem op die hem verschrikken. Hij komt opnieuw onder de macht van begeerlijkheden. Sommigen kende hij tevoren niet. Het woelt en werkt in zijn binnenste. Hij zou in de zonden doorbreken, die hem in zijn eigen ogen tot een afschuwelijk monster hadden gemaakt. Hij gaat aan God en mensen de kracht en de macht der zonde klagen. Hij moet de strijd aanbinden tegen een machtige reus. En hij voelt zich aan handen en voeten gebonden. Hij verstaat Paulus. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. O, ik ellendig mens. Wie zou mij verlossen? Maar wat zegt de tekst? Wel gelukzalig is hij die Gij verkiest. Die genieten midden van die strijd van het vlees tegen de geest en van de geest tegen het vlees, een kracht en een zaligheid in zijn God. Want gelijk hij het reeds vroeger erkende dat het eeuwige, loutere genade gods in Jezus Christus was, wanneer hij uit die macht des Satans gerukt werd, zo erkent gij het nu veel te meer. Nadat hij opnieuw aan zijn dodelijke onmacht en schuld en zonde is ontdekt geworden. O, nu krijgt de genade Gods in Jezus Christus een hogere waarde en meerdere waarde voor zijn ziel. En zo komt het dat hij mag getuigen, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En op die weg komt hij tot die blijmoedige beleidenis. wel gelukzalig is hij die gij verkiest en die gij doet naderen, dat hij wonen in uw voorhoven. Hoe meer hij in de diepte van zijn eigen ellende inziet, des te wondervoller komt hem Gods eeuwige verkiezende liefde voor. Hoe meer hij leert te bidden, wees mij genadig, o God, des te meer doet de Heer hem tot zich naderen. Wat zijn deze voorhoven? In de eerste plaats is het de gemeenschap en de gunstig Gods in Christus Jezus. Want het voorhof des tempels was nabij de tempel waar God inwoonde. Zo wordt hij gebracht door het voorhof tot een tempel Gods, opdat hij woning mag vinden in de gemeenschap Gods. Diepe eerbied. Vol aanbidding beschouwt de gelovige, de eeuwige liefde des vaders, waardoor hij hem voor de grondlijn der wereld, tot de roem van zijn barmhartigheid en genade heeft verkoren. Kostelijk zijn hem de gedachten gods, wanneer hij door het geloof inziet, hoe de vader hem in zijn zoon geheel volmaakt heeft, en rechtvaardig en heilig verklaart hoe deze geliefde zoon zichzelf heeft overgegeven tot een vervloekte kruisdood, en dat voor hem. Kostelijk zijn de gedachten, en met verbazing vervult het zijn ziel, dat God de getrouwe blijft, in weerwil van al zijn ontrouw. Och, wat heeft hij in zichzelf, hoe lang hij ook op de weg des geweest is, wat anders dan miljoenen zonden en schulden? Maar daarom prijst gij wel gelukzalig die gij verkiest en doet naderen tot uw voorhoven, dat zulken worden verkoren, dat zulken worden overgebracht uit de duisternis tot het wonderbare licht. Hij aanschouwt in het voorhof de tegenwoordigheid gods wonend in de tempel. Hij ziet daar de kandelaar van het licht, het licht des geestes, terwijl ik de tempel gods verlicht. Hij ziet daar het ware brood, de toonbroden liggende op de tafel. Christus zelf, waar zijn hongerige ziel naar, ver, naar verlangt, om daarmee verzadigd te worden. In een tempel ziet hij het brandofferaltaar, waar de hoge priester de offeranden brengt. En hij ziet in hem de grote hoge priester over het huis des vaders, en de bedienaar van de hemelse goederen. En zo mag hij door het geloof wonen in de voorhoven des Heeren. Hij mag naderen in en door Christus Jezus, tot een vader. En wonen bij hem, in zijn gunst en in zijn tegenwoordigheid. O kinderen van God. O geliefde broeders en zusters in onze enige Heer en zaligmaker Jezus Christus. kom met mij. kom. Laten we de harpen nu van de wanden afnemen. En laat ons de Heer een loflied toezingen in onze ziel. Waarom? Wel omdat hij op ons neerzag. Die grote, heilige, rechtvaardige en algenoegzame God. Die niemand van ons nodig heeft. Die buigt zich zo diep, hij ziet op ons, op ons, kinderen des duivels, kinderen des doods. Hij herschept ons tot zijn kinderen. Kom, laten we een loflied zingen, ter ere van een eeuwige borg en zaligmaker. Hij kwam voor ons, hij stelde zich in onze plaats, hij liet zich voor ons lachten. Hij deelde al de hemelse goederen uit aan ons. En mogen wij, nu, mogen wij dan nu niet zingen? Welgelijk zalig is hij die gij verkiest en doet naderen dat gij wonen in uw voorhoven? Dat brengt ons tot de tweede hoofdgedachte. <coughs> wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Aldus vertalen de statenvertaling het overeenkomstig de Hebreeuwse zin. Luther heeft die, namelijk die gij verkiest. Die heeft rijke troost in het huis gods in zijn heilige tempel. Nu, beide vertalingen klinken schoon. <tus> het is voor onze verwonde harten een balsam -giliats. Wie met het goede van Gods huis verzadigd wordt, heeft dan een rijke troost van Gods huis. De goede God verzadigt ons uit zijn eeuwige volheid. Wat is dit huis Gods? Kom, treed maar binnen. Kom vermoeiden en belasten vanwege uw zonden. Wilt gij heerlijke zaken zien? Wilt gij verzoening en vergeving zien? Kom en aanschouw het huis Gods. God en Vader woont in zijn Christus. Komt gelovigen. Aanschouw de rots waaruit gij gehouden zijt. Wat is dit huis ook anders dan de gemeente des levendigen gods die op Jezus Christus gebouwd zijn. Als levendige stenige grond op die onwankelbare rotssteen? Dat is de heerlijke tempel gods waarvan God een vader zelf zegt dat hij in dezelfde woont door zijn geest. De tempel gods in Christus Jezus is geopend. Wat zien we in hem? De heilige geest woont in Christus zonder mate. In zijn kinderen woont hij met mate. Want hij heeft gezegd, ik zal in hem wonen en zal onder hem wandelen. En ik zal hun tot een god zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Kom dan een schout in zijn huis waar God de Vader zich openbaart in de heerlijkheid van zijn namen, als de rechtvaardige God, als de barmhartige Vader in Jezus Christus, en dat met voorbijgaan van zulke grote menigte, die met ons in hetzelfde oordeel der verdoemenis lagen. Hij heeft ons in hem verklaard, volkomen rechtvaardig, en volkomen heilig in zijn zoon. Wij lagen in onze bloeden te wentelen in de zonde. Maar zijn geest kwam tot ons en hij riep. Gij zult leven. Ja, gij, gij zult leven. Hij trok ons tot zich. Hij reinigde ons door het bloed van zijn zoon. Hij gaf ons de geest ter aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen. Abba, vader. O, dit opent het vader gods en het moeder harte gods. Het is alles vol van mededogen en medelijden. En vol van liefde en barmhartigheid voor zijn kinderen en zijn gunstgenoten. Welke troost heeft gij nog meer in zijn huis? Daar komen wij om de troost van zijn genade. Dat is de ware troost. Wat schaadt het mij als ik bij mensen in ongenade ben gevallen, al is het bij koningen en vorsten, wanneer ik de genade mijn schots maar mag deelachtig zijn. Daar komen wij als armen en behoeftigen naar de kabinetten en de schatkamers van de overvloedige genade gods in Jezus Christus. Naar die schatten van de eeuwige verbonds. Wat hebben wij nog meer nodig? Wij hebben zijn barmhartigheid nodig. Wij komen tot hem om de troost van zijn barmhartigheid en de gevoelige liefde. In zijn huis roept hij ons toe. Is niet mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troedelkind? Sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt men ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen. Daar gevoelen we de kracht in onze zwakheid. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dit is nog niet alles. Het goede van zijn huis is die rijke troost wanneer wij onze vijandschap dikwijls gewaar worden in onze zielen van den oude mens. En dat we die zelfs ook nog koesteren, vijandschap jegens hem, jegens, jegens zijn woord en zijn volk. O, in welke blindheid kunnen wij toch na de ontvangene weldaden weer vervallen. Oh, hoe dood en hoe mat en hoe koud en hoe dor kunnen we toch weer neerleggen. Soms worden we steeds ongeloviger, steeds onbezonnener. Soms willen we onszelf helpen en dan komen we steeds in grotere ellende terecht. Want dan verderven we dagelijks des te meer. En onze verdorvenheid wordt ook niet minder met het aanwassen van onze levensjaren... Het is dikwijls hoe langer dat we leven, hoe ontrouwer dat we worden. Het gebeurt wel dat we onze oude vroegere boelen weer gaan opzoeken. Ja, dat we weer hunkeren naar de vleespotten van Egypte. Het gebeurt dikwijls dat we dan ook onder de vernieuwde aanvallen van de duivel komen. En dat we vallen in de zonde. Kijk maar naar Lot, naar David, naar Jacob. Naar Salomo en Petrus. Hebben wij dan geen hulp nodig? Hebben wij geen onderstand nodig? Hier kunnen we het vinden in het huis gods. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goedertierenheid en barmhartigheid. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heer kennen. Dan breekt het geloof opnieuw door. Dan zingen we opnieuw. O welgelijk zalig is Hij die gij verkiest. Naar uw eeuwige goddelijke liefde. En die gij doet naderen naar uw grondeloze barmhartigheid. Dat Hij wonen in uw voorhoven. En die gij uw heilstem doet horen. En die hij rijke troost doet genieten in uw huis. Groot zijt gij, o Heere mijn God. Zo, geliefde, hebben we enige weinige druppelen geschept uit de fontein van rijke troost, die vloeit uit het huis des Vaders. In wie hebben wij deze troost anders dan in Jezus Christus? Door het geloof, terwijl het God de Heilige Geest in ons hart werkt. In wie hebben wij onze troost anders dan in het welbehagen des vaders, dat in hem al de volheid wonen zou, en dat wij uit zijn volheid bediend zouden worden? In wie hebben wij die troost anders dan in de heilige geest, die ons van den vader gegeven is, en die eeuwig bij ons zal blijven? Eer dat we nu de toepassing lezen, zingen we van psalm, 84, het vierde en het zesde vers. Zij zullen gaan van deugd tot deugd, totdat ze in Sion al met vreugd komen en daar de Heer aanschouwen. O Heer, daar Heer krachten zeer schoon, uit een hoge hemelse troon, hoor mijn gebed in dit benauwen. Gij, Jacob's God, mij toch verhoort, verneem mijn smeken naar uw woord, 4 dan en 6 van Psalm 84. Nu mijn geliefden, waar zouden wij, arme zoon, daarheen vlieden, als God ons van eeuwigheid niet verkoren had, en als zijn genade verbond niet vast stond, zo wij alleen in dit leven op Christus hopende waren, en Jezus geen eeuwig vriend bleef, maar nu, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een nieuwe en tot een levendige hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit te doden. Hij is de eerste en ook de laatste. Zijn genade heeft het in ons begonnen, zijn genade zal het ook in ons volleinden. Daarom zijn wij in God verblijd. Maar als we op deze weg wandelen, dan komt de wereld op ons af. Wij die geloven weten waarom ze ons haat. Ze haat ons, doch wij haten de wereld en de zonde. Wij verwerpen haar. Zij acht ons menigmaal als dood, maar wij zijn ook aan haar gestorven. Wij hebben geen deel meer aan haar wellusten, zonder genieting en vrolijkheid. Want we hebben een eeuwige vreugde in ons hart gekregen. Al de glans en de luister en de wijsheid en de scherpzinnigheid en de vreugde der wereld en der zonde, we achten het alles voor schade en drek. Want hebben een rijke troost in het huis van onze God. En zoals Gij met mij doet, o wereld, zo doet God met U. In Christus zijn we geborgen, in Hem zijn we buiten gevaar. De levende stenen van Zijn huis zult Gij niet uitdrukken of stuk slaan. Wanneer U het probeert, zult Gij de vonken van vuur eruit slaan. Wat u zelf en uw werk zal verteren. O rijke troost, in het huis onze Gods, dat we door het geloof de wereld overwinnen. Maar daar komen de zonden op ons af, wat een grote menigte, een zee van ongerechtigheden. Islaan haar een golven hoog, de vloed overstroomt ons. Het slijk van onze gruwelijke verdorvenheid. Het dreigt ons te verstikken. Haha, wat wilt u? Ik ben gekruist, ben gestorven en begraven met mijn borg. Ik ben volmaakt in hem die zit aan de rechterhand van God. Ik heb betaald. Hier is de kwijtbrief. Het is onderschreven met het bloed van de zonen gods. Want hij heeft voor mij betaald. En ge heeft mij de kwitantie gegeven. Hier hebt gij ge mijn gerechtigheid. Het is mijn Jezus. Het is mijn borg en mijn plaats. en tussentreder. Daar roept de zonde. Val op hem aan. Ik ben vrij. Ik ben heilig en rechtvaardig in mijn God. En dit heeft hij gesproken die niet kan liegen. O geliefden. Wat een rijke troost! Wat een troost des vredes en zaligheid, die wij hebben tegen de macht der zonde, wanneer we schuiling zoeken in Christus' wonden der liefde. Daar is onze om in den hemel, in het huis des vaders. Hij maakt ons dronken uit zijn wellusten van liefde. Als een tegengift tegen de zonde. De afgrond van barmhartigheid verslindt een zeeboordevol zonde. Ja maar daar komt de duivel op ons af. En daar valt niet mee te twisten. Wat zou het? We worden verzadigd met het goede van het huis gods. Christus zegt vrede zij in uw vesting welvaren in uw paleizen. Vrees niet, ik ben met u. Ik ben sterker dan hen die tegen u zijn. Dan kan de duivel geen haar van ons hoofd krenken. En met een zwaard genomen van de wand van het huis gods, met het zwaard van Gods woord, mogen we tegen hem zeggen, er staat geschreven. En wat staat er van u geschreven, gemeene leugenaar, die gezeit van de beginning? Van nu staat er geschreven, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen gods? God is hier in zijn huis. En God is het die rechtvaardigt. Wie is het dan die verdoemd? Daar komt de aanvechting. We komen in nood, in kruis, van allerlei aard. O, hoe gelukzalig is hij die een rijke troost geniet in Gods huis. Gij behoeft niet vervaard te zijn. Het woord zegt, wanneer ge zult gaan door het water zal ik bij u zijn. En de rivieren zullen u niet overstromen. <klas> Zalig zijt gij als de mensen liegende alle kwaad tegen u spreken. De Heere geest zult de zoon die hij aanneemt. O rijke troost in het huis van God. Ons geld, goed, eer, huis, hof, vrouw, kinderen, het ligt alles in Gods handen. Hij kan het alles maken, ook zal het ons niet schaden. Hoe armer, hoe armer wij om Gods wil door aanvechtingen ook worden, hoe meer de diepte van de rijkdom van troost in Christus geopenbaard wordt. Zullen we nog gewagen van die rijke troost die wij uit het huis gods mogen genieten? O, wij mogen gemeenschap oefenen met de gelovigen. Uit Nederland, uit Duitsland, uit Frankrijk, uit Engeland. Vergaderd uit de gehele wereld. We mogen gemeenschap smaken met elkander. We zijn één van hart en één van ziel. We spreken eenzelfde hartetaal. We zingen samen dezelfde lofzang. God en het lam, alleen Gods lang op aard geslacht, heeft ons door alles heen gebracht. Ja, maar daar komt de dood. Ja, komt de dood. Vreest iemand die koning naar verschrikking? Ja, want nu zal het erop aankomen. Wat? Moeten wij ook vrezen? Het zou met ons al lang gedaan zijn, want we zijn weerloos. Als we dan zo weerloos zijn, verslindt ons dan de dood? Geen zinsgeliefden, wij verslinden zelf de dood. Verslinden wij de dood door onze onmacht. Hoe? Door onze onmacht. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig door het geloof. Door ons geloof. Een geloof dat het zo wankelt en dreigt te bezwijken. Maar daar zal het geloof ook zijn heerschappij tonen in de uren des doods, op zijn heerlijkst. Daar hebben we nu eens recht eerst de rijke troost van Gods huis te wachten. O dood, de bezoldering der zonde hebt ge van ons niet te eisen, want we zijn reeds gestorven in Christus. En daar liggende voor de poorten van de dood. Daar klinkt een stem uit het huis gods. Een stem uit zijn heilige tempel. Ik zal hem van het geweld ter hel verlossen. Ik zal hem vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentieën? De hel, waar is uw verderf? Dat geeft zulk een rijke troost aan de stervende geloven dat we mogen zingen. De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. De dood is verslonden tot overwinning. O dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Wel aan dan, kom dan maar o dood. Dan zijt ge voor ons geen koning der verschrikking meer. Gij moet u veranderen. Gij moet veranderd worden in een hemelse vreugdebode. Die ons de klederen aantrekt. Waarin wij eens zullen prijken aan de bruiloft des lands. Amen. Ja, amen. Kom, Heer Jezus. Dat roepen we dan stervende uit. En dat wordt ook beantwoord. Daar verschijnt dat lieflijke en vriendelijke aangezicht van onze gezegende Heer en zaligmaker. Daar opent Hij zijn heilige tempel, daar opent Hij de koninklijk paleis, daar opent Hij de hemelzaal. En zo sluimeren wij gelovigen in Jezus Christus, zo slapen en sluimeren wij in. Daar gebiedt hij zijn engelen. De kilheid als dood schrijft ons hart aan. Nog een enkele zucht, Heere Jezus. Ontvang mijn geest. Ons oog breekt. Heere Jezus doet de deur van zijn paleis wijd open. Daar zien we hem binnen staan. Hij lacht naar ons. Onze ziel wordt vervuld met een hemelse troost. Het lichaam is bezweken. En wij zijn binnen. Wel is Hij. Amen. Eindig met dankzij. Heere, getrouwe Heere. Dat we het elkander mogen gunnen. Gij kunt het geven. Aan in ieder van ons. Ach, dat u het wilde werken door de kracht van uw levendmakende geest. En als het voor ons vreemd is, dat het een spoorslag mag zijn om u te zoeken en u te mogen vinden. Uh, want u vindt, vindt het leven. En wil, gij wilt u zelf nog laten vinden. <kliek> en als het ons de beurt is gevallen, dan is zulk een onuitsprekelijk groot wonder. <kliek> Dat nooit uit te bewonderen is. Vier wacht naar in de hemel. Den vader hier op aarde wachtte. De vader met uitgebreide armen. Hoeveel te meer in de hemel zult gij wachten. De zoon hier op aarde stond gij ook met uitgebreide armen. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. Hoeveel te meer zult gij in de hemel u beminden omarmen. En aan uw liefde drukken, Een heilige geest. Hier op aarde wilde gij een leidsman zijn. Hoeveel te meer straks in het hemelhof. Een leidsman. Tot de fonteinen van eeuwige vreugde. Heerlijkheid en zaligheid. De verloste kerk wacht ook. In zonderheid die we gekend hebben in ons leven. En nu boven zijn. O, daar wachten ze. Dan zien ze naar uit. als die uren komt, oh, ben er doorgekomen. Zijn wij samen nu voor de troon, onuitsprekelijk geluk, onuitsprekelijk voorrecht. Ewig, eeuwige lof, aanbidding en dankzegging zei de Vader en zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. We zingen van Psalm 150, het derde vers. Zijn goedheid zij openbaar, gemaakt door het geluid zeer klaar. Der symbolen tallentijd, welke zeer breed en de wijd. zijn naams eer moeten bewijzen. Die alles wat daar nu leeft, dat zich roert en adem heeft, moet ons een God Heerlijk prijzen. Het laatste van de laatste psalm. Zo de wil willen en we leven, donderdag 6 november voor de GBS hoopt te spreken, dominee J. Goudriaan, om half acht. De plaatsen zijn vrij en de preek is van dokter Kolbrugge. Eindig nu met dankzij. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld Zet uw troost ons neer, de enige God U alleen, zij al de eer.